1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Doden bij bomaanslag Jemen. Ook Al kandidaat bij PvdA en Nelson Mandela, opgenomen in ziekenhuis. Het weer, veel zon en de temperatuur ligt tussen de 7 graden op de Wadden en 10 in Limburg. Morgen meer bewolking en het wordt dan ongeveer 9 graden. De dagen daarna blijft het zacht en valt er af en toe een bui. Bij een aanslag in het zuiden van Jemen zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Waarschijnlijk is een auto met explosieven tot ontploffing gebracht voor een presidentieel paleis. Journalist Judith Spiegel is in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Judith, heb jij meer informatie? Nou, in zoverre dat ik met iemand sprak die daar in Mukalla, dat is de stad waar deze aanslag heeft plaatsgevonden, woont. En hij vertelde mij dat... Uh... Uh, iedereen is nu aan het lunchen, maar dat je inderdaad ook buiten op straat op dit moment geweerschoten en dergelijke hoort. Kortom, het is daar heel onrustig en niemand weet nog precies wat er gaande is. Maar we, Ja, het, het, het is natuurlijk slecht nieuws voor Jemen. En we horen hier zeker twintig doden. Hoor je dat getal ook? Ja, hoor ik ook. En ik hoor wel meer doden, maar goed, ik kan daar heel weinig over zeggen. Ik zit. Uh, daar nou, is, is een kilometer of 800 900 hier vandaan, dus ik kan daar op dit moment heel weinig mee. Ja, jij bent in Sanaa, een, een, een ander presidentieel paleis, dus in Sanaa, daar werd vandaag de nieuwe president beëdigd. Heeft deze aanslag daar iets mee te maken, denk je? Ja, dat denk ik wel. Want het is natuurlijk een hele symbolische dag voor het land geweest. Dat was in deze ook een positieve dag voor het land, zo zag iedereen dat. Een nieuw begin voor Jemen, een nieuwe president. Alleen... Uh, in het zuiden zijn ze het daar nooit mee eens geweest. En uh, Mokalla is in het zuiden. Je hoort meestal alleen maar Haden, maar deze stad ligt ook in het zuiden. En het, het, het lijkt me heel voor de hand liggend dat precies deze dag is uitgekozen voor die aanslag. Om een, uh, een nieuw begin eigenlijk meteen de, de kop in te drukken. En wie zou er dan nou achter kunnen zitten? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik belde iemand bij het presidentieel bureau. Dat is, het, uh, het soort, uh, dat is minister van, van Algemene Zaken, zo maar zeggen. En die, die had het meteen over Al-Qaeda. Maar ja, dat is in Jemen het probleem. Altijd als er iets gebeurt wat tegen het regime uh, gericht is, dan roept iedereen meteen al-Qaeda. Uh, die zijn wel actief in het zuiden, dus het zou zomaar kunnen. Maar het zouden ook uh, leden kunnen zijn van die zuidelijke afscheidingsbeweging. Want het zuiden wil op het liefst onafhankelijk worden van het noorden. Dus dat is hun, hun boodschap. Dus ik kan dat nog niet zeggen, maar uit een van deze twee hoeken zal het toch wel komen hoor, denk ik. Journalist Judith Spiegel, dankjewel, vanuit Jemen. Nelson Mandela is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse regering... heeft de 93-jarige oud-president langdurige buikklachten... waar hij voor moet worden behandeld. Van de president Mandela was admitted het hospital this morning. Het was op basis van een langstandige abdominale verhaalde... dat hij had. En zijn dokters hadden de conclusie... dat hij specialist uh, medische uitzending nodig had. Mandela zou het goed maken, maar artsen moeten rekening houden met zijn hoge leeftijd. Hij is uh, in a 93 jaar oud, en daarom moeten de dokters dat in account when nemen als hij ontdekent. Hij is een beetje frail, maar deze conditie is een langdurige one. En zoals ik zei, zijn admissie is niet een emergency one, maar een pre-planned one. De oud-president heeft al lange problemen met zijn gezondheid. In januari vorig jaar werd hij in het ziekenhuis opgenomen met een klaplong. In Noord-Nederland en in België zijn de afgelopen twee maanden... dertien verdachten gearresteerd in verband met een groot onderzoek naar drugshandel. Zouden lid zijn van een criminele organisatie... die zich bezighoudt met de tilt en handel in hennep. Van de dertien verdachten die zijn aangehouden zitten nog vijf vast. Bij invallen zijn auto's, huizen, boten en een jetski... en een vuurwapen in beslag genomen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De politieke ledenraad van de PvdA in Utrecht... over het vertrek van partijleider Job Cohen is zojuist beëindigd. Verslaggever Wilco Boom, wat was het voor bijeenkomst? Ja, het stond volledig in het teken van het onverwachte vertrek van Cohen. Het voor vele onverwachte vertrek van Cohen, die afgelopen maandag bekend maakte dat hij stopt. Omdat hij het idee heeft dat hij niet meer effectief leiding kan geven aan de Partij van de Arbeid. Omdat hij de boodschap van de Partij van de Arbeid niet goed over het voetlicht krijgt. Nou, vandaag op die ledenbijeenkomst bleek dat veel leden echt balen van zijn vertrek. Cohen geniet bij de Partij van de Arbeid nog steeds veel aanzien. Ze vinden dat hij een echte sociaal-democraat is. Een echte, en ook een fatsoenlijk man. Maar, um, en daarom vinden ze het allemaal heel jammer. Maar als je wat langer met de leden praat, wat ik hier in de wandelgang heb gedaan... dan zijn er toch ook wel heel veel die het vertrek van Job Cohen als onvermijdelijk zijn gaan beschouwen. Juist omdat hij er in die twee jaar dat hij op die post zat toch niet in is geslaagd... de boodschap van de PvdA goed uh, over het voetlicht te krijgen. Um, nou ja, en dat zeiden de leden dus ook als je er even met, met ze over ze doorsprak. Nou, laat ik zeggen, ik, denk, ik vind het onvermijdelijk dat Cohen is opgestapt. Ja. Waarom?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 Ja, gemengde gevoelens dus over het ja, gegeven van Cohen. Gemengde... Oh ja, inderdaad. En Al-Bayrak, die naam, die viel al, want die heeft zich vandaag kandidaat gesteld. Ja, dat, dat was natuurlijk ook het nieuws in de wandelgangen bij die politieke ledenraad van de Partij van de Arbeid. Dat Nebehad Al-Bayrak zich nu als eerste vrouw ook heeft gemeld. Ik heb overigens net ook nog gesproken met Mariette Hamer. Zij zegt dat ze er nog niet uit is of ze zich ook nog kandidaat gaat stellen. Zij is fractievoorzitter geweest in het verleden. Zij is er nog niet, uh, nog niet uit. Al-Bayrak dus wel. Die heeft zich uh, gemeld. Nou, uh, natuurlijk ook even naar de mannen gegaan die kandidaat zijn... van wie we het al wisten. Diederik Samsom, Martijn van Dam en Ronald Plasterk.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 Ja, dat laatste was Ronald Plasterk, die dus niet wil speculeren. Maar um, iedereen hier op het congres houdt er wel rekening mee... dat al als zij de enige vrouwelijke kandidaat blijft... heel veel kans maakt om die verkiezing te gaan winnen. Omdat de geschiedenis van de Partij van de Arbeid leert... dat uh, vrouwelijke kandidaten altijd op veel steun van vrouwelijke leden kunnen rekenen. Maar de tijd gaat dat leren. Uh, half maart wordt bekend op wie de leden hebben gestemd... als nieuwe politiek leider van de Partij van de Arbeid... en als opvolger van Job Cohen. Dankjewel, Wilco Boom. Dan de toestand van prins Frizo. Gisteren konden we op de beelden zien hoe aangeslagen... de koninklijke familie reageerde op het nieuws... dat hij ernstige hersenschade heeft opgelopen... bij het ski ongeluk van vorige week. Op veel plekken in het land is geschokt gereageerd... en wordt de familie gesteund, merkte verslaggever Mark Hamer. Dag, u komt wat bloemen brengen. Ja. Ja. Nederland leeft mee met de koninklijke familie. Bij Huis ten Bos, in Den Haag... waar de koningin vandaag heel even zal terugkeren voor de bloemen gebracht. Niet massaal, maar af en toe verschijnt er iemand aan de poort. En iedereen heeft zijn eigen motivatie. Omdat ik ook een moeder ben. En altijd bang geweest ben dat dit mij in de wintersport ook een keer zou overkomen. En dan gebeurt het haar? Ja, vreselijk. Okay. In de oude kerk van Delft worden de voorbereidingen getroffen voor de dienst van morgen. In deze kerk trouwden Mabel en Frizo in 2004... Dominee Henk Liefding zal Marcus 10, vers 42, voordragen. Het verhaal gaat over Jezus die zijn derde leidensaankondiging doet. En dan staat er zo mooi in Marcus 10 dat hij opgaat naar Jeruzalem. Een moeilijke weg, een diepe weg. En dan zou je denken, hij gaat juist afdalen. Het is een neergaande weg. En toch, hij gaat die weg om die weg te gaan in de gehoorzaamheid aan zijn vader. En dan zegt hij daar heel duidelijk bij... tegen zijn discipelen wij gaan op. waarom vindt u dit verhaal zo toepasselijk? Vooral omdat uh, prinses Mabel ook in 2004... toen het huwelijk in deze kerk uh, gesloten werd... uit een brief van haar heeft laten voorlezen... waarin... Het ging over haar geloof en haar vertrouwen in God. En toen heeft ze verwoord dat haar geloof en haar vertrouwen zo diep was... dat zelfs te midden van tegenslagen en teleurstellingen... dat geloof zou overwinnen. En we hopen juist nu het een weg is door de diepte heen... dat ze haar hoop juist op hem mag stellen die vooropgegaan is... die draagt, die erbij is, die troost en bemoedigt. Wat voor sfeer verwacht u morgen? Een bedrukte sfeer. Een sfeer ook van verontmoediging. Een sfeer ook van intense betrokkenheid. Ook als we de gebeden zullen doen. En ook in de afkondiging daar aandacht aan zullen schenken. En allemaal in gedachten bij de koninklijke familie? Allemaal in gedachten bij de koninklijke familie. Absoluut. Een verslag van Mark Hamer. Voor de vijfde dag op reis zijn in Afghanistan mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verbranding van Korans door Amerikaanse militairen. Bij de demonstraties van vandaag vielen zeker drie doden. In de noordelijke provincie Kunduz schoten Afghaanse troepen twee mensen dood toen winkels en andere gebouwen in brand werden gestoken. In de hoofdstad van de provincie werd een VN-complex omsingeld. De protesten hebben de afgelopen dagen al aan 27 mensen het leven gekost. In Nigeria zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen... bij een aanval op een politiebureau. Vijf mensen raakten gewond. De aanslag was in de stad Gombe, in het noordoosten van Nigeria. Is dat. Een andere aanval op een gevangenis kon worden tegengehouden. Er is nog niemand opgepakt... en de verantwoordelijkheid voor de aanslagen is ook nog niet opgeheist. Vermoedelijk zit de islamitische terreurbeweging Boko Haram erachter. Die voert al jaren een gewapende strijd tegen de regering van Nigeria. Boko Haram wil het land omvormen tot een streng islamitische staat. De wielerpeloton is vandaag begonnen aan het seizoen. Officieel eigenlijk een beetje de omloop het nieuwsblad. In Vlaanderen is de traditionele openingskoers in West-Europa. De renners die zijn na anderhalf uur onderweg. Verslaggever Gio Lippens, zijn er al mensen ontsnapt? Ja, er zijn mensen ontsnappen. Ik zei het net al een uurtje geleden. Ze waren als jonge Veulens die voor het eerst weer in de lente de wei in mochten. Het tempo lag meteen heel erg hoog. In het begin van de koers. Nadat de vlag was gevallen voor de eerste kilometer. En uh, je zag het meteen aan het tempo in het peloton 50 kilometer per uur, zeker. En uh, dat is uh, moeilijk dan voor renners om weg te komen. Maar uiteindelijk is er een groepje weggereden van 7 man. Met daarbij een Oostenrijker, twee Fransen, een Italiaan, een Belg. En jawel, twee Nederlanders. Lieve Westra, we hebben hem al eerder genoemd. Hij zat in het kopgroepje. En de andere Nederlander is Arnoud van Groen. Rijdt voor de Vlaamse formatie Accent. En ook hij is meegeslopen in die ontsnapping. En inmiddels. Heeft die kopgroep van zeven man een voorsprong van meer dan vijf minuten op het peloton? Straks krijgen ze de eerste echte helling voor de kiezen. Dan krijgen ze ten Tembossen voor de kiezen. Nou, dat is dan de eerste van tien hellingen, want daarna volgen ze snel. En de echte zware bergen, ja, de Taienberg, de Eikenberg, dat zijn zo'n beetje de klimmetjes waar het allemaal moet gaan gebeuren. De laatste klim is de Molenberg, die ligt zo'n 35 kilometer voor de finish. En dan komen ook nog eens een keer al die verschrikkelijke kasseienstroken met de laatste strook op dik 3 kilometer van de finish. Schade er maar eens even aan staan. Ze zullen vol aan de bak moeten vandaag. Ze zullen hard moeten werken. Onder trouwens ideale omstandigheden. Het enige, wind, of het enige weersverschijnsel dat nog een beetje gaat meespelen straks in de koers. Dat zal de wind zijn. Want die staat straks als ze de finale gaan rijden schuin tegen. Verkeersinformatie. Bij de AMW: John Bakker. Met files door ongelukken op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij de afrit Amstelveen, 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht op de A12. Vanuit, U vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij de afrit Wageningen 4 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. En een stukje verderop op de A12 richting Den Haag bij Woerden. na een ongeluk 2 kilometer. En John, het is natuurlijk wintersport en vakantie. Het Noorden heeft nu vakantie. Is het dat ook te merken op de wegen naar de Alpen? Ja, zeker. Maar ook vanuit de Alpen. Want er zijn ook weer behoorlijk wat mensen onderweg naar huis op dit moment. In Oostenrijk is het behoorlijk druk op de A10 richting Salzburg. Tussen Bieselsoven en Salzburg staat meer dan 30 kilometer file. En ook vanuit Innsbruck naar München is het behoorlijk druk. Daar staat het vast over 25 kilometer. Het is ook in Duitsland nog te merken. Op de A8 van München naar Salzburg in beide richtingen staat het vast. En ook op de A7 richting Oostenrijk staan files bij de grensovergang met en in Frankrijk, daar valt op de A43 vanuit Lyon naar de Alpen. Daar staat zo'n 30 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten doden bij bomaanslag Jemen. Ook al kandidaat bij de PVDA. En Nelson Mandela opgenomen in ziekenhuis, maar hij maakt het goed. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen tros in bedrijf.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Derven. En een hele goede middag, Tros in bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemen en ondernemen in Nederland. En vandaag doen we dat met niemand minder dan Jan Alberts van de Alberts Industries. en Jan Willem Bout van NPM Capital. Maar we beginnen zoals elke week met. Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws, belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Ja, deze week was er nieuwe hoop voor autofabrikant Netcar. Twee buitenlandse bedrijven hebben serieuze interesse in het doorstart van autofabriek Netcar in Born. Volgens vakbond BV gaat het om een Europese en een Chinese partij. En terwijl deze Nederlandse autofabrikant zich probeert stalen te houden... opent het eerste Chinese automerk zijn deuren in Europa. En dat gaat dan om een autofabriek van uh, Great Wall. En die, die start en in Bulgarije. Dat zien de Bulgaren als een ja, soort ultieme kans om nog één keer te proberen... om hun industrie nieuw leven in te blazen. Ja, en voor de Chinezen is het natuurlijk een prachtige springplank naar de rest van Europa. En uh, dan overname Nieuws Team T-Express staat in de etalage en wees deze week een bod af... van 5 miljard euro van het Amerikaanse UPS... Niet zo mooi als je in dezelfde week slechte vierde kwartaalcijfers presenteert. Sivo, Berdert Bot, be probeert positief te blijven. De onderneming is er niet alleen maar voor een jaar... maar is er voor de middellange tot lange termijn. En daar hebben we hele mooie, mooie vooruitzichten op. En we sluiten af met terugnieuws vanuit de top van het Nederlands bedrijfsleven. Want ja, slechte jaarcijfers resulteerden dit jaar in lagere bonussen. Aktiennobel-topman Hans Weijers had een bonus van zo'n 1,2 miljoen euro kunnen opstrijken. Dat werd uiteindelijk 423.000 euro, omdat Actie Nobel de doelstelling voor 2011 niet heeft gehaald. De bonus van Frans van Houten van Philips had 1,3 miljoen kunnen zijn, maar hij ontving 363.000 euro. En Ilko Blok van KPN had 690.000 euro kunnen ontvangen. Hij kreeg een schamele 198.000. Ja, het blijft sappelen aan de top. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, als die goed gaat, dan moet je het tenslotte een beetje inleveren als grote baas. Nou, we hebben twee grote baas hier aan tafel. Um, en we gaan praten over een overname. Kun je die nou het zelf, zelf het beste financieren? Gewoon door zelf te vinden? Of moet je een derde partij aantrekken? Is die handig om je wat meer financiële slagkracht te hebben? Daar praat ik dus over met Jan Albert van Haberts Industries. en Ingewerkt van NPM Capital. Heren, goedemiddag. Fijn dat u zich vrij heeft weten te maken. Deze zaterdag, dat gaat altijd goed. hè? Ondernemers werken toch nooit op zaterdag met Albert? Uh, niet zo vaak als het goed is. Maar goed we doet. denken wel vaak hoor op zaterdag ja, ja, over het... heel veel zakelijke <laughs> dingen. Even, ik ga u even neerzetten. Uh, het bedrijf Albert Industries betaalt, bestaat sinds 1975 in 1987 naar de beurs. Nog steeds het oudste aan de beurs genoteerde bedrijf. Volgens mij niet het oudste, maar het langst genoteerd. Hè? Dat klopt toch? Nee, nee, nee. Uh, uh, uh, er zijn dus veel bedrijven die veel, veel langer genoteerd zijn. Nee, maar de, AI, maar de AIX, van de AIX-fonds. Van bent de, de AM, AM, AMX. AMX. Sorry, bent u de, nou, dat bent weet, u weet de... ik niet of we de langste genoteerd Volgens mij wel. zijn. Ik, ik ga altijd vanuit dat wij dus juist niet zo lang genoteerd zijn... en dat we toch doen wat we doen. Maar <laughs> ik heb niet andere vergeleken. Oké. Okay. Uh, jullie zitten in industriële producten, systemen, processen. 140 groepsmaatschappijen, meer dan 30 landen... 12.000 mensen uh, actief. Uh, deze week jaarcijfers gepresenteerd. Voordat we verder gaan praten over bedrijf, altijd uh, een paar vragen om even de man achter het bedrijf te leren kennen. Met een kort en eerlijk antwoord, graag. 1. Waar ligt u nachts wakker van, Jan Haberts? Als ik in de maning genomen ben door uh, topmensen in het bedrijf, dan kan ik daar wakker van liggen. Dat gebeurt bijna nooit. Uh -huh. Oké. Okay. Wat is uw grootste business blunder? Ja, dat zou een middag vergen om dat te bespreken. Dat zijn er nogal wat. Onder andere misschien wel Ouders Industries, de naam Ouders Industries en Aalberts. Ja dat voor velen heeft dat jarenlang betekend uh, zonder Alberts is er geen Alberts-industries. En ja. dat is natuurlijk onzin. Maar die namen en die combinatie daarvan, uh, zelfs in de wereld, is dat toch regelmatig uh, een discussiepunt geweest. Ja, kijk onzin, maar uh, het is zo. Het, het werkt wel. We gaan straks verder praten. NPM Capital vroeger, de Nederlandse participatiemaatschappij. Jan Willem Bout is hier een onafhankelijke investeringsmaatschappij. Tegenwoordig met een permanente kapitaalsbasis van 1 miljard euro. En jullie maken deel uit van de SHV. Uh, de familie Venten van Vlissingen, kortweg gezegd uh, bekend van Macro, steenkolenhandelsvereniging, he? heet het bedrijf vroeger. Ja, maar die heet tegenwoordig ook SAV. En die heet tegenwoordig ook SAV. Portefeuille van 25 participaties in bedrijven uit hele oh. verschillende sectoren, maar wel allemaal een beetje Hollands glorie, hè? Ja, bij voorkeur. Wij investeren met name in uh, Nederlandse bedrijven, mm -hmm. we mogen verder over de hele wereld zitten, maar van origine Nederlands. Ja. En een paar belangen hebben we in België. Kijk dan. Waar ligt u straks wakker van? Nou, ik lig s'nachts wakker van als ik belazerd word met mijn management. Uh, uh, ik word niet, lig niet wakker van als het even niet goed loopt met een mm -hmm. bedrijf. Maar ik word wel leg wakker van een situatie waarbij ik het, het management totaal verkeerd heb ingeschat. Mm -hmm. En gebeurt dat vaak? Dat gebeurt. Niet vaak, maar het gebeurt wel. Maar wat. het gebeurt wel. En, uh, en ik kan u vertellen, dat is een akelige ervaring. Heb je het dan te laat door of op tijd? Je hebt te laat door. Ja. En Dat kost. Dat is wel. het hele probleem. Ja. Precies. Wat is uw grootste businessblunder, meneer Boud? Nou, dit zijn dus een verkeerde is judgment op management. En okay. ja. dat leidt tot, kan tot dramatische situaties leiden als ja. je dat te laat bij bent. Voor het, voor het management in kwestie neem ik aan, dramatische situaties. En voor de investeerder ook. En ja, voor de investeerder, duidelijk. Ja. Even terug, ik ga eventjes naar meneer Alberts, want de jaarcijfers, daar hadden we het al over. Crisis bestaat niet, hoor ik Jan Alberts regelmatig zeggen. Levend bewijs zien we terug in de jaarcijfers, 16% winst. Beste jaar ooit, hè? Ja, dat, dat roepen we nu. Ja. Dat hebben we dus heel veel jaren gehad. Ja. Alleen de afgelopen drie jaar, de 2009, 2008, 2009 en 2010... Mm -hmm. waren dus geen stijgingen ten opzichte van de jaren daarvoor. Ja. Uh, 2007 was eigenlijk uh, het, het, het beste jaar tot, tot dan toe. Mm -hmm. Met een winst van 1,26 per aandeel. En uh, 2011 uh, was dat uh, 1,36, dus dat was duidelijk beter. Ook omzet was beter. Resultaten waren dus natuurlijk automatisch beter. Ja. Uh, balans was beter. Alles was uh, aanmerkelijk beter dan uh, 2007. Ja. Maar even terugkomend op, recessie bestaat niet. Uh, dat, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Uh, 2008 en 2009... Uh, waren toch dramatische jaren. We mm -hmm. hebben in die periode... 1800 mensen in de wereld moeten laten gaan. Uh, en dat doe je niet... omdat het uh, een beetje graf... minder is. Dat ja. doe je dus omdat er echt een groot probleem was. Ja. En uh, onze resultaat in 2008... ten opzichte... 2009 ten opzichte van 2008... halveerde. Dus uh, dat, dat was echt slecht. Alleen... Uh, nu in de afgelopen uh, dagen heb ik heel vaak de vraag gekregen... hoe kan dit nu dat u in 2012 zelfs een verbetering verwacht... terwijl we in een recessie of ja, we in, een, in, een tweede... in een crisis zitten? Ja. Dan heb ik gezegd, luister we zitten niet in een crisis. Het is uh, zeker nog niet zo goed in een aantal markten mm -hmm. als in 2007. Alleen het is duidelijk beter dan 2008 en 2009. Dus uh, ervoor gaan. Dat is mooi. Dat is po heel positief nieuws. Dat zou meer mensen maar eens moeten doen, denk ik. Want dan komt het vertrouwen terug. Het meest gehoorde verhaal is steeds, het vertrouwen is weg. Het gaat op zich economisch best goed. Maar omdat het vertrouwen weg is, praat iedereen elkaar een complex aan. Nou, het, het, dat is helemaal juist wat je zegt. Uh, uh, het vertrouwen is een heel belangrijke basis hm. voor mensen om uh, te investeren. Ja. Uh, consument, maar ook bedrijf. Uh, dus vertrouwen is een heel belangrijk. En ja. dat is waar. Uh, de eurodiscussies, uh, de politieke discussies, uh, hypotheekdiscussies, uh, bankdiscussies. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal die ja. dingen waar uh, iedereen vrolijk van wordt. En jammer genoeg, een aantal van die dingen worden ook vaak door de, de particulier niet echt begrepen. Nee. Uh, nou, nee. dan krijgen we werkeloosheid. Werkloosheid neemt uh, wat toe. Uh, wat is er aan de hand? In Nederland zelfs iets meer als, uh, als in, uh, in andere landen. Uh, uh, maar goed, wij, pratende over de toekomst, ja. praten natuurlijk niet over Nederland alleen. Nee. Nederland is het kleinste gedeelte van onze omzet. Ja. En uh, we zijn toch een beetje een mini-multinational. Dat klopt, ja. Met heel veel, uh, met heel veel bedrijven in, ja. uh, in de wereld. Ook in de wereld, precies. Ja. Even Jan Boud, want hoe is uw visie? Uh, ik zei dat net, hè, vertrouwen is weg. Maar eigenlijk gaat het economisch niet zo heel slecht. Wat merken jullie? Hoe, hoe staan jullie daarin? Nou, ik, in eerlijk gezegd, wij merken er ook weinig van op dit mm -hmm. moment. Uh, uh, uh, onze portfoliobedrijven draaien nog steeds erg goed en ja. ook de verwachtingen voor 2012 zijn niet heel slecht. Mm -hmm. uh, dat wil niet zeggen dat het in alle sectoren in Nederland erg goed gaat. Hè? Je zal toch maar bijvoorbeeld in de bouw zitten of in de, in ja. de retail ja. uh, in, in Nederland. Dan heb je wel een probleem op dit moment. Maar over het algemeen, als je in bedrijven zit waar uh, uh, uh, bijvoorbeeld ook in food, hè, dat blijft altijd goed gaan, mm -hmm. of in, in, in, in bedrijven met een goede exportpositie, ja. dan, uh, dan zit het... je voorlopig wel goed. Dan zit je ja. helemaal niet slecht. Want is wel aardig, want jullie hebben een vrij grote concentratie ook in food. Uh, uh, Alberts heeft een vrij grote concentratie ook in de toelevering naar de bouwindustrie volgens mij. Hè. Ja, 40 procent. Uh, van, van de totale omzet uh, van die 1,9 miljard 37 vorig jaar mm -hmm. uh, is er uh, een 30-40 procent uh, bouwgerelateerd bouw in ja. de wereld. In de wereld, niet Nederland. Nee, precies. En daar zijn een, een aantal gebieden waar het uh, aanmerkelijk minder is als in 2007. Ja. Er zijn een aantal gebieden die uh, toch zich uh, langzamer zeker wat herstellen, uh, als, als Oost-Europa, ja. uh, als Amerika, hoe raar het misschien klinkt. Mm -hmm. En dan is het er ook nog heel sterk, wat doe je? Ja. Ben je aannemer en ben je afhankelijk van nieuwbouw? Of zoals wij, zijn wij in een aantal landen als Duitsland bijvoorbeeld... afhankelijk van renovatie. Ja, precies. er is renovatie. nog wel wat te halen, hè? Correct. Precies. Uh, maar een land als Spanje en Portugal is ja. al twee jaar... en dat duurt nog jaren... En in de bouw in het algemeen, ja. zeker als je over nieuwbouw praat... en als je over de huizenmarkt praat, denk ik dat Europa... dat we in de komende jaren nog wel een, een tijdje nodig hebben... voordat dat zich herstelt. Herstelt het zich ja. ooit, Jan Willem Europa? De, de, de, de bouw of de... Nee, überhaupt de, de economie. Laten we het breder bre bre trekken. Nee, we, we, we komen zijn terug op het niveau van 2020. Wij, wij zijn niet uh, pessimistisch. Hè. Uh, oh, nee. uh, het zal allemaal wat langer duren. Ja. En, uh, maar er komt natuurlijk een moment dat uh, uh, men genoeg heeft van de ellende... en ja. weer gaat investeren en besteden. Ja. En uh, daarmee trekken we onszelf uit het slop. Hm. Hoe lang dat gaat duren... Dat kan ik ook niet nee. uh, goed beoordelen. Maar we moeten niet vergeten dat wij uh, in de wereld zitten met in China en India... waarbij er een middenklasse gaat ontstaan ja. met zeer veel uh, uh, koopkracht. Ja. En uh, die trekken een groot deel van het Nederlands bedrijfsleven... rechtstreeks of via Duitsland uh, toch wel uit het slop, denk ik. Door wordt de komende jaren. Ja. Hm? Klopt dat? Of ontwikkelt die industrie zich daar zo hard dat ze aan die vraag zelf kunnen gaan voldoen? Um, dat is een beetje de markt, beide. Een he? hele aardige vraag eigenlijk. Want dat is de reden dat wij in China verder uit gaan bouwen. Uh -huh. uh, daar zitten we nu met vier locaties. Ja. We gaan een nieuwe locatie beginnen van nul. Aanvullend. En we gaan in India beginnen. Um, dat doen we uh, in discussie en in samenspraak met onze, met onze klanten... waar we leveranciers zijn, uh, Europese relaties. Ja. Die dus in, in China beginnen, omdat ze leveranciers zijn... aan de automobielindustrie. Uh, hetzelfde in India. Dus we, we gaan eigenlijk mee met hun... Ja. Uh, is dat alleen maar dat die bedrijven dus daar succesvol zijn? Nee, er zijn ook Chinese bedrijven, Indiaanse bedrijven... die in zichzelf ontwikkelen. Dus het is een combinatie. Ja. We, daarom hebben we dus activiteiten... en gaan we activiteiten starten in dat gebied. Maar het is niet alleen uh, Azië waar we, waar we uh, de hoop van moeten hebben. Uh -huh. We moeten de hoop, hoop. we moeten uh, toch verwachten dat Europa... en zeker Duitsland, kijk... en die is ook weer afhankelijk van de export natuurlijk... Ja. De, de, maar ook de consument in, de, in Duitsland. Uh, en Frankrijk, die het eigenlijk toch niet zo heel slecht doet. Uh, en, en nog een aantal andere, andere landen. We moeten het ook gewoon hebben van de behoefte in Europa. Ja, maar ook van de En daar en is en het vertrouwen en dat hier, vertrouwen wat in wat je net zei. Precies. We gaan even naar iets anders, Want ik heb gezegd, we gaan praten over, over... moet je, als je bedrijven uh, uh, uh, uh, wil kopen... moet je dan zelf financieren... of moet je, moet je extern kapitaal aantrekken... Uh, kralenreiger bent u vaak genoemd. Of een uh, ja. netter is Rebid, overnamekoning. We hebt het weer. Uh, Albers, Albers, <laughs> Albers Industries. Um, ja. uh, Albers is uh, kralenreiger of uh, ja. overnamekoning. overnamekoning. Ja. Er is nog nooit een overname die ik alleen gedaan heb. Mm -hmm. Dat betekent dat dus een team van zes, zeven mensen in de organisatie... Uh, uiteindelijk betrokken zijn bij een overname. Ja. Dus het is nooit een niet een single man man man show. Nee, er is niks van een one man show, maar nou. zeker niet een overname. Moet je, die, uh, moet je die financieren of moet je dat uh, uh, moet je een derde sure. partij erbij halen? Yeah. Yeah. Nou, wij, wij halen daar een derde partij wel eens bij. Tien mm -hmm. keer in de afgelopen uh, jaren dat we op de beurs zitten. Uh, door aandelen uit te geven. En mm -hmm. een missie te doen. Yeah. Uh, uitsluitend en alleen in die tien keer dat we het gedaan hebben, voor overnames. Yeah. Uh, uh, vaak ook in combinatie met, mm -hmm. uh, met uh, debt, met, met leningen van, van de bank... of yeah. niet, of wel, of alleen met de bank. Maar nooit private equity, bijvoorbeeld. Maar hè? nooit private equity. Waarom niet? Want het, de volgende vraag gaat uiteraard naar Jan bouwen, ja, maar Private equity en venture capital mm -hmm. zijn dus verschillende dingen. Dat private ja, equity... Dat, ja is in principe, en dat zijn, ze zijn wel eens bij ons geweest... ze willen uw bedrijf kopen. Ja. Het management moet er wel bij blijven zitten... maar wij nemen het bedrijf over. Mm -hmm. um, en dan hebben ze een aantal redenen waarom ze dat willen. Maar er is maar eigenlijk één, en dat is helemaal niet raar... er is één belangrijke reden, dat is dat ze binnen drie, vier jaar... van het bedrijf af willen en minimaal per jaar... 20 tot 30 procent willen verdienen aan de investering die mm -hmm. ze doen. Dus geen long term. Oké. Okay. Uh, geen visie naar de toekomst, uh -huh. maar een sterk financieel gedreven. Juist. In okay. principe. Ja. Ik wil niet zeggen iedereen... Nou, wij, als we een uh -huh. acquisitie doen, denken niet aan drie jaar. Wij denken aan onbeperkt. Een acquisitie moet bij het bedrijf blijven, bij wijze van spreken onbeperkt. Ja. Dus het is een totaal andere wereld. Dus deze mensen kunnen wij niet gebruiken. Um, maar je kunt wel verzekeringsmaatschappijen, misschien een keer gaan gebruiken. Mm. Of, uh, of, uh, of pension funds. Ja, in institutionele de beleggers. Echt een groot heel dus ja. de, de, Zoals Delta Lloyd nu, zo'n 400 miljoen. Uh, aan het Nederlandse bedrijf heeft uitgeleend... als zij een vervanger voor banken. Yeah, precies. Dus er zijn wel allerlei vormen van nieuwe trends gaande... Mm -hmm. om financieringen te kunnen doen ja, om ergens voor overnames. Ja, nou, wij hebben in het afgelopen jaar uitsluitend <hangen> geld aangetrokken... Ja. van banken en of van de beurs, <hangen> voor acquisities. Juist. Even, de uh, NPM Capital, dit moet nog pijn doen... als een Albert zegt, iedereen die met private equity aankomt... die he heeft maar twee doelen. Dat is er uh, snel in en er snel there weer uit met veel winst. Ja, ik nou, ben hier kort korter de mocht. Uh, uh, uh, uh, ik, ik kan u vertellen, we hebben natuurlijk een eigen capital base. Dus wij kunnen heel lang in een bedrijf zitten. Hè. Ja. We hebben, uh, doen jullie dat? Wat is de gemiddelde termijn dat je in. Nou ja, om... ik kan u vertellen, we hebben thuis... onlangs uh, ons belang in uh, Van Oord verkocht. Voor, uh, daar hebben we 33 jaar in gezeten. Dat is niet dat... langer dan middellange termijn. Dat, hè, dat kunnen, heel wij. Dat <laughs> kunnen andere, Hij is een ook een ander bedrijf. Ja, ja. Hij is niet vergelijkbaar met een bedrijf wat ik bedoel. Nee, dat bedoel dat we net maar er is een groot verschil tussen uh, private equity die eigen geld heeft. en private equity die een fondsenstructuur ja. heeft. die eigenlijk ja. met geleend geld zit van pensioenfondsen en, uh, ja. en, uh, en uh, verzekeringsmaatschappijen... Ja. die daar dat moet, geld weer moeten terugbetalen. Daar moet winst komen. Dus met andere woorden, zo'n portefeuille die ze opbouwen... moet geliquideerd worden, ja. anders krijgen. kunnen ze dat geld niet terugbetalen. Ja. Dus dan zit je er gemiddeld vijf jaar in. Ja. Nou, Wij kunnen er uh, ten principale, uh, zeg ik, oneindig lang in zitten. Dat hm. gebeurt natuurlijk niet. We hebben ook wel eens een keer een situatie dat we er wat korter in zitten. Ja. Maar we hebben in principe de mogelijkheid... dat als we een bedrijf kopen en wij gaan dat bouwen... Huh? om te zeggen, nou, dat gaan wij nou 15, 10 of 15 jaar voor nemen... om zo'n bedrijf ja. uit te bouwen. Ja. En dan zijn we eigenlijk ook een stratege. Ja. Ja. Uh, want je bouwt niet een bedrijf in een paar jaar. Dat kost, uh, we zien het aan in Albers Industries, die de, uh, of als je zo'n bedrijf opzet. We ja, zijn een paar jaar bezig, ja. Kijk, we ja. kunnen ja. natuurlijk wel heel erg over overnames hebben. Het mm -hmm. belangrijkste is het integreren van een overname. Mm -hmm. Dat is de managementtijd, dat kost de meeste effort. En dat doe je dus niet in een paar jaar. Hè. Daar ben je toch heel lang mee bezig om dat goed neer te zetten. Uh, um, waar, um, waar kijk je a priori naar? Want dat vind ik ook belangrijk om van jullie beiden te weten. He, jullie, jullie participeren allebei in bedrijven, zo kan je het ook zien. Uh, nee, nou nee, ja, nee, en nee, jullie nemen echt over. Nee, maar ik wil even naar Bout. Nee. Mag, mag het eventjes? Nee, natuurlijk. Ja, Fijn <laughs> uh, Want waar kijk je naar? Op het moment hè, komt er iemand bij die zegt: nou, we hebben eigenlijk wat, we hebben geld nodig en strategie nodig. We willen dat jullie meedenken. Wanneer zeg je ja, wanneer zeg je nee? Nou, je zegt meestal nee. Huh? Laten we dat voorop stellen. <laughs> ik denk ongeveer van de, van, de, van de 100 aanbiedingen die we krijgen... Mm -hmm. uh, uh, gaan er misschien twee door. Ja. Uh, dus uh, uh, stokpicking uh, is ongelooflijk belangrijk. Ja. Huh? En, uh, en dan komt het wel eens voor hoor, dat je achteraf denkt... Kat, had ik die toch Hadden maar, maar hem, gedaan. Ja. Maar uh, uh, ja. die heb je dan niet gedaan. Ja. En het komt ook wel eens voor dat je iets gedaan hebt... waar je, nou, je achteraf spijt van hebt. Ja. Door de bank genomen... Moet ik zeggen, zitten we best goed, want onze returns zijn uh, als NPM uh, helemaal niet slecht. Hm. Dus wij uh, in die stockpicking doen we het goed. Hm. Waar kijk je naar? Je kijkt naar de business en je kijkt naar het management. Ja. Huh? En eigenlijk, moet ik je zeggen, is dat laatste nog belangrijker uh, dan het eerste. Want uiteindelijk zijn het die kerels die het gewoon moeten doen, moeten doen ja. hè, voor ons. We hebben natuurlijk een gediversificeerde portefeuille. We zijn geen strategen. Hè? Nee. Dus de strategie vindt plaats op bedrijfsniveau. Ja. En deze mensen moeten het doen. En als ze een goede track record hebben... en als ze in staat zijn om zo'n bedrijf verder uit te bouwen... Nee. dan kan je er als aandeelhouder heel veel plezier mee hebben. En dan moet je ze ook lange termijn moet je ze steunen. Ja. Ja. Belangrijk in ons geval is altijd... De, a, de ondernemer moet wel mee investeren. Huh? Okay. De proof zelf of the pudding is in de eating. En, en, Put your money uh, where your mouth het is, een, mouth is. Het is een leuk verhaal. Maar als ja. je zelf niet investeert, nee, dan, dan doen hebben wij we geen niet. deal. Okay. Uh, hoe werkt dat bij, bij Alberts, jan Alberts? als u uh, een, een bedrijf overneemt, uh, moet het management daarmee doen? Blijven ze zelf uh, online? Hoe zit dat? Het liefst hebben we dat ze. Uh, uh, het ligt eraan. De, de, de, het management is eigenaar en verkoopt zijn bedrijf. Mm -hmm. Het management is niet eigenaar, maar heeft aandeelhouder. En de aandeelhouder verkoopt het bedrijf en het management krijgt ineens een nieuwe aandeelhouder. Ja. Dus er zijn allerlei variaties, denkbaar. Maar even deze heel, twee hele simpele. Het komt vaak voor dat de eigenaar directie, uh, het bedrijf verkoopt en eigenlijk altijd vindt dat hij te weinig krijgt. Mm -hmm. En dat we dan een deal maken waarin hij uh, 10% of 15% behoudt... met een earnout out over mm. twee, drie jaar. Yeah. Dus dan heeft hij, als het goed gaat... dat vinden wij ook niet zo erg... maar dat is toch een betrokkenheid van het management mm. bij het bedrijf. Dus er zijn variaties, maar in... Uh, 60, 70 procent is het zo dat we het bedrijf in, uh, van begin af aan 100 kopen. Ja, okay. Maar wel met het management een deal maken dat ze zeker twee tot drie jaar blijven zitten. Want je hebt ze toch nodig om mee te goed, goed te sturen. En je hm. weet na een half jaar of na een jaar of je daar spijt van hebt of niet. Hm. Maar in principe proberen we, en het is een beetje parallel ja, als uh, zeker. NPM... Uh, we proberen we in te schatten, want dat is één van de redenen ja. dat het management goed is. Natuurlijk is het bij ons producten strategisch is het een aanvulling op wat wij hebben. Precies. Dus wij, wij kijken alleen maar naar versterking van het bedrijf ja. door producten of technologie die het bedrijf heeft wat we kopen, Precies. wat we niet hebben. Dus we kopen nooit een concurrent. Nee. En daar gaat het parallel. We kopen nooit een bedrijf ja. wat een turnaround nodig heeft om dat management te nee, nee, precies. We kopen nooit een bedrijf wat dus financieel in de problemen zit. Je waar goeie... we het voor het goedkoop kunnen kopen. Ja. En denken dat wij het even ja. ronddraaien. Hm. Uh, da da da da dat niet. We kopen wel bedrijven die EBIT marges hebben van 5, 6 procent. Maar we denken dat we binnen drie jaar het kunnen brengen. Ja, naar 10 12 tot 12. Tot 12. Precies. Dan, ja. dan maak je een goede deal. Ja. Maar het begint bij die strategie. Ja. Heel goed. Heren, wij moeten het helaas hierbij gaan laten. Het spijt me, de tijd zit er alweer op. Ik had met u nog 2,5 uur kunnen doorpraten over dit hele, hele gebeuren. Nog een laatste vraagje. Wat gaat Jan Alberts doen? Hij stapt op bij Alberts Industries. Een nieuwe directeur, maar u blijft president. Wat betekent dat het is meer kleine balletjes rond een golfbaan? schieten terwijl je af en toe nog belt met de tent of niet? Wij kennen elkaar een paar dagen. Ja. Uh, en ik <lacht> kan me niet voorstellen dat je deze vraag serieus stelt. <lacht> Nee, het, het tweede wel. is, we hebben drie mensen in de management, ja. in de holding. Mm -hmm. uh, meneer Pelsma, meneer Eigendaal en ikzelf. Ja. Uh, meneer Pelsma wordt CEO ja. en ik blijf president. En de drie mensen in de board, in de management board, ja. blijven zoals ze zijn. En mijn functie blijft dus in de directie. En uh, het is niet de bedoeling dat ik ineens minder werk... Ja. of dat ik ineens tijd heb voor allerlei <laughs> andere dingen. Ik blijf gewoon doen wat ik doe. Maar meneer Pelsma... Neemt blijven. wel de leiding over. Uh, alleen in leiding hm. bij drie mensen zijn 90% van de, van de beslissingen of meer een gezamenlijke beslissing. Ja, dat is Ook waar. in de tijd. En dat blijft. Ook zoals als ik als CEO met deze drie werkte. En vaak hebben we er nog een paar andere bij. Dus het is altijd een gezamenlijke beslissing. Dank. Het is never, het heeft never, het is never een one-man show geweest. En dat zal het ook niet worden. Maar meneer Pelsma is een fantastische man. Die werkt tien jaar voor ons. Maar het blijft wel Albert Industries heetten. Dat dan weer wel. Ja, maar er is wel, wel continuïteit. Want die Albert Scandler ja. heeft een nieuwe man die CEO wordt. Ja. Maar hij blijft er toch bij. Dus ja, de stabiliteit... Die blijft. Hoop die blijft. Heren, mag ik u danken. Jan Willem Bouten en Wim Capital, hartelijk dank. En de Jan Magras van Arbeits Industries, zeer bedankt. Dank u wel. Meer informatie over deze uitzending, check trotsinbedrijf.nl. Zo meteen spreekt met Boudewijn Berkens, de CFO van Wolters Kluwer, over hun veranderende markt, maar eerst ondernemers die voor het eerst de buitenlandse markt willen betreden, maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. En die mensen kunnen terecht bij de cursus Export van A tot en met Z. Onze verslaggever Michel Blok bezocht die cursus in de Kamer van Koophandel in Amsterdam en sprak daar met cursisten. Ik ben Tessa Vreeswijk. Ik werk voor Develing Trade. Wij zijn handelsagent in China en Vietnam. Wij vertegenwoordigen bedrijven in de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie. Wat wil je leren hier vandaag? Ik wil dan gewoon uh, goede basiskennis hebben. Vooral uh, voor de juridische en de, ja, de documentatie. Wat er allemaal bij komt kijken. Welke vaktermen er allemaal zijn. Uh, welke leveringsvoorwaarden er allemaal uh, zijn. Cursusleider Raymond Slos, Wat leren ze hier vandaag? De basiskennis Export. En vandaag gaat het over uh, wat is export? Wat is export marketing? Wat zijn vooral de vragen waar cursisten mee komen? Wat doe ik met uh, document uh, certificaat van oorsprong? Wat doe ik met een U-1? Ik hoor veel administratieve vragen. Over exportdocumentatie. Is het zoveel uh, papieren rompslomp? Export en papieren horen on onlosmakelijk bij elkaar. En uh, het is niet makkelijk om je de weg daarin te vinden. En wat was de meest opmerkelijke vraag van vandaag? Waarom mag ik een bepaalde, naar een bepaald land niet zomaar een pallet naartoe sturen? Nou, het ging hier over Australië. En als je daar goederen op een drager een pallet van hout naartoe stuurt... moet die pallet wel eerst begast zijn... om te voorkomen dat in Australië eventueel bacteriën... en uh, ...andere uh, ongewenste zaken terechtkomen. En dat wil men vermijden. Dus die vraag hebben we hier uh, in gezamenlijk overleg goed kunnen oplossen. Ja. Hans Kokje van uh, Venedex. Uh, Venedex is de vereniging uh, van en voor Nederlandse uh, exporteurs. En jullie organiseren deze cursus al sinds 1959, geloof ik. Hè? Merken jullie dat ondernemers voldoende kennis hebben voordat ze gaan exporteren? Of zien jullie toch wel heel veel dingen fout gaan in die beginfase? Uh, er kan heel veel fout gaan. Uh, uh, alleen al je afzet bij wijze van spreken. Wat, hoe kies je een agent in het buitenland? Uh, ga je zelf naar het buitenland? De douane, uh, als jij je container gaat versturen, komt die wel goed aan? Hoe werkt het in een haven? Dat zijn allemaal aspecten die ook tijdens deze cursus natuurlijk uh, worden behandeld. Ja, en waar uh, heel veel uh, behoefte aan is om daar meer uh, kennis van te krijgen. Het valt me wel op dat de mensen die hier zitten, er zitten hier nu twaalf cursisten, dat er eigenlijk weinig mensen zitten die echt eigen baas zijn. Ja, dat klopt. Uh, het zijn over het algemeen uh, zijn het, uh, mensen die dus uh, in de bepaalde uh, functies zitten, de bepaalde exportfuncties zitten, die daarmee beginnen. Zou dat meer moeten gebeuren? Dat uh, meer mensen met een eigen bedrijf gewoon hier zelf gaan zitten bij deze cursus? Uh, export doe je met z'n allen. Uh, met de hele club, dus ik denk zeker dat binnen alle lagen van een bedrijf... het bewust moet worden wat export met zich meebrengt, wat het inhoudt. Ik zag de kosten in jullie folder, 1595 euro, hè? voor vier dagen cursus. Ik vind dat toch wel prijzig. Ja, dat is hoe je het bekijkt. Kennis betaalt zich terug. Dus in dat opzicht uh, kan ik alleen maar zeggen... ik vind het meer dan het geld waard. Ik ben Tom Bouw, Ik ben manager business development bij Zonfruit en Vegetables. Uh, Zonfruit en Vegetables is een, een coöperatie van 400 teler's die groenten en fruit produceren. Wij vermarkten de producten voor onze teler's. De belangrijkste afzetlanden op dit moment zijn Duitsland, uh, UK, ook Scandinavië. En daarnaast uh, zijn we ons steeds meer aan het richten op export richting uh, nieuwe markten. Dan moet je denken aan Amerika, moet je denken aan uh, Rusland, Oekraïne, Polen. Hoeveel procent exporteren jullie al? Echt daadwerkelijke export die rechtstreeks vanuit uh, ons bedrijf naar, uh, naar het buitenland gaat... Uh, zal zo'n uh, kleine 5% zijn, denk ik. Dat is nog maar weinig. Ja, dat is vrij weinig, dus uh, da daar is nog een hele wereld te ontdekken. Want hoe komt dat? Een groot gedeelte van onze producten verkopen wij aan exporteurs en handelsbedrijven in Nederland. En die exporteren het product uh, weer naar, uh, naar die landen die ik net opnoemde. En nu willen jullie het zelf gaan doen? Nou, Wij willen heel graag directer in contact zijn met de eindklant en met de consument... om te weten hoe wij die consument beter kunnen bedienen. En wat is, denkt u, het, het geheim van een goede export? Het geheim van een goede export, denk ik, is jezelf in kunnen leven in andere culturen en andere landen. Dat is heel erg belangrijk, heb ik zelf gemerkt... Op uh, het moment dat je je goed kan verplaatsen in de, in de markt waarin je uh, actief wil zijn, dan kan je ook sneller de link vinden met, uh, met een lokale partner of met die klant. En exporteren, zo blijft, kun je leren, onze verslaggever Misha Blok. Zo gaan we geld verdienen aan saaie systeemplafonds. Nou ja, nou nee, we gaan juist geld verdienen aan hele leuke systeemplafonds... want die oude zijn allemaal saai. Eerst Wolterskleur, want in een tijd waarin print een steeds kleiner rol speelt... is het leiden van een uitgeverij vooralsnog geen gemakkelijke opgave. Deze week presenteerden de uitgever van vakinformatie jaarcijfers... omzet zagen ze stijgen met 1% ruim. Kleine groei, maar toch groeien. Vooral te danken aan de digitale activiteit van de uitgever. De CFO van Wolterskleur is bij me, van Berkens. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, zo, zojuist gesproken met Jan Abers en Jan Willem Bout van uh, NPM Capital over de overname. Maar er zijn al tijden geruchten over een mogelijke overname van Reed Elsevier. Wanneer gaat het nou eens gebeuren? Nou, zoals we hebben laten zien uh, tijdens onze financiële uh, resultaten afgelopen woensdag... Mm -hmm. uh, hebben we opnieuw getoond betere omzet, hogere um, uh, operationele winst, ja. uh, hele sterke kaststromen. En hele goede groei van die digitale producten. Uh -huh. Dat laat dus zien dat onze strategie werkt. En wij denken dat we op eigen benen dat prima kunnen doorzetten. Ja, En toch zou je niet een enorme slag maken door die twee bedrijven in elkaar te schuiven. En dan de enorme grootheid te hebben om veel slagkrachtiger in de markt te zijn. Ook internationaal. Kosten technisch misschien wel, maar als je ja. kijkt naar de omzet, zie je eigenlijk dat met name de grote drie spelers uh, op, uh, op wereldniveau. Dat die eigenlijk steeds andere gebieden uh, zijn gaan betreden dan ja. de gebieden waar wij vandaag de dag op uh, acteren. Met name uh, digitale informatieproducten voor artsen, verpleegsters, ja. juristen, fiscalisten. Maar en hoe je? wat zijn, zijn het artsen die met hun iPadjes inderdaad alle vakinformatie kunnen krijgen tegenwoordig? Ja, krijgen. die kunnen met hun uh, iPad alle vakinformatie krijgen. Ja. En uh, wij helpen hun eigenlijk om uh, specifiek antwoord te geven op vragen die ze hebben. Oké, okay, het is niet meer zoals toen ik jurist werd, uh, de, de, de losbladige... Uh, Kluwer editie waar wij zelf uh, de supplementjes zaten in te plakken. Eens in de twee maanden. <laughs> Dan gaat dat zijn elektronisch klanten die op. dat nog willen. Die zijn er nog steeds. Ja, ja. steeds. Ja? Ja. En uh, wij bieden in principe diezelfde informatie aan. Ja. Op een manier die onze klant wil op zijn manier. Okay, Sommigen willen papier, anderen willen digitaal. We zien wel dat jullie omzet uh, um, gestegen is. Uh, juist uit die informatie. De elektronische informatie dient met 4%. En 71% van de inkomsten komt uit die activiteiten. Dus het grootste chunk. Tegenwoordig ben je geen uitgever meer van papier. Maar uitgever van digitale Diensten, dat klopt. Dat klopt. Uh, Hoe lang heeft print dan nog toekomst? Nou, print zal je zult zien dat print blijft afnemen. Ja. He, of dat papier blijft afnemen. Maar zoals ik al eerder aangaf, onze klanten bepalen hoe zij die informatie tot zich willen nemen. Sommigen vinden een boek prettiger. Ja. Uh, maar meer en meer klanten willen eigenlijk digitale informatie. Je moet het zo voorstellen. Vroeger had men een papier en zeiden ze koop een boek. Of we ja. krijgen een losbladige. Ja. Toen kwam internet. Iedereen zei ik wil al die informatie in één keer naar me toe, toe krijgen. Ja. En nu zeggen we onze afnemers. Ja, uh, dat is eigenlijk ook de tijd erover. Geef me nou met al die informatie. Maak die nou zo voor mij klaar. Verrijk die informatie op dusdanige manier. Dat als ik een probleem heb. Dat ik specifiek voor dat probleem een antwoord kan krijgen. Juist. En dat doen wij dus. Daar zit het verdienmodel ook. Daar zit het verdienmodel. Dat ook. is echt gewoon heel gefocust, customized eigenlijk aanleveren van informatie voor je eindgebruiker. Voor je eindgebruiker. Dan moet je heel goed weten wat die eindgebruiker wil, hè? Hoe Daar je zijn je dat? wij dus heel goed in. Ik ja, en een bedrijf... Hoe doe je dat dan? Nou, dat doe je door bijvoorbeeld um, heel goed te bestuderen... Uh, hoe je klanten werken, denken, mm -hmm. eten, slapen. Dus uh, wij noemen dat met een ingewikkeld woord... contextual inquiry. We beoordelen bekijken hoe mensen uh, werken en, en zich gedragen. Als jij dus aan iemand zou vragen... God, uh, Bas, hoe, wat, hoe ziet jouw dag eruit? Dan vertel je mij uh, van A tot Z. Alleen als ik dan iemand vraag... observeer nou eens even wat er feitelijk gebeurt... Ja? dan zul je zien dat het uitkomst... heel anders uit. is dan wat jij dacht. <laughs> nou, dat zie je ook zo. Ja. Wij maken dus die informatie klaar en mm -hmm. vervolgens... Wordt die informatie softwarematig zo gedraaid dat het intuïtief uh, zich uh, appelleert aan het werkproces van de fiscalist ja. of van de jurist? In gewoon Nederland. Ik kan uiteindelijk makkelijk vinden wat ik echt wil hebben. Je kan makkelijk vinden dit, wat je zelf wil hebben. En steeds vooral. krijg je steeds nou. ge, specifiekere informatie. Oké, okay, dan nou hebben we natuurlijk heel veel gratis informatieverstrekkers. Er komen straks dingen als de cloud waar je alles in kan vinden. Iedereen wikiet zichzelf Een ongeluk. En ook die systemen worden steeds slimmer en zijn gratis. Wat je bij Wolters ziet, is wij verrijken die informatie. Dus wij geven niet informatie die voor iedereen beschikbaar is, die, hè, die geven wij door. Nee, we hebben redacteuren, specialisten, die mm -hmm. pakken die informatie, herpakken die informatie, ja. combineren die met andere vormen van informatie, ja, waardoor het dus veel meer waarde toevoegt dan zich algemeen publiek ja. aanwezig informatie. Ja, maar kijken we nou eens naar het model, van, dat is wel interessant, nou, van Wikipedia zelf. Hè, vroeger verkochten jullie ook encyclopedieën. Ja. Dat is dood sinds we dit hebben. Want eerst haalde iedereen informatie van internet. En vervolgens begonnen klanten zelf informatie toe te voegen. Al die deskundigen en specialisten. die blijken zelf een computer te hebben. en zelf dat hele ding te laden. En het kost niks. En dat wil ik zeggen, in hoeverre. Word je straks niet afhankelijk van een, uh, een concurrent die gratis op deze manier werkt. De bedrouwbaarheid van informatie voor onze uh, cliënten is kritiek. Mm -hmm. Als jij een arts bent en je hebt een probleem met een patiënt... waar je even het antwoord niet op weet... ga je niet uh, even googlen en zeggen van... God nu uh, op deze manier zal ik de operatie verder uitvoeren. Zij moeten er absoluut van uit kunnen gaan... Mm -hmm. dat de informatie die ze van ons op dat moment krijgen... 100% sound is. Okay. En daar betalen ze voor. En hoe gaan jullie verder innoveren? Want als je dit wil doen, en je wil hier blijven een, een, een grote speler zijn... en blijvend omzet draaien, wat, wat zijn de innovaties? Waar ga je heen? Nou, je ziet innovaties zijn steeds meer op het gebied van uh, zijn digitale uh, innovaties. Dan moet je denken aan uh, het steeds verder... Uitbouwen van allerlei softwareachtige producten ja. uh, die uh, juristen en fiscalisten helpen bij het uh, dagelijkse het efficiënter doen van hun werk ja. of accurater doen van hun werk. Hoe ho, ho, moet ik dat zien? Zou je dan ook? Ik kan me voorstellen dat je een soort integratie gaat maken met, met, met mobiele uh, providers bijvoorbeeld. Exact. Je, exact. Dus je hebt de informatie die... wordt aangeleverd ja, ja, die wordt die vervolgens is... in een softwareproduct kan die op allerlei manieren. Mm -hmm. Kan die informatie tot zich krijgen? Ja. En als je dat wil dat het mobiel gebeurt, krijg je het mobiel. Ja. Op een BlackBerry, een iPhone, it doesn't matter. Uh, en hij kan natuurlijk steeds meer ook uh, zijn producten uh, bij ons afleveren. Dat wij hem voor hem beheren. Ja. Dat heet dan in de cloud. Hè? Ja. Uh, en daar worden wij ook steeds beter in. Dat wij steeds meer functies van een advocaatkantoor of van een uh, fiscaal bureau uh, kunnen overnemen. Ja, die spe dat specialisme waar je naartoe gaat. Betekent dat niet op een gegeven moment dat je jezelf. beperkt inderdaad tot, tot vakspecialisten, tot de vrije beroepsgroepers. die op zoek zijn van dit, naar dit soort hele specifieke uh, informatie. Uh, is er niet iets in de breedte voor bredere doelgroep nog te bedenken? Uh, je, je ziet juist dat die kritische informatie hmm. heel belangrijk is voor die specifieke doelgroep. Ja. En daar richten we ons op. En je kan je voorstellen dat het aantal vakgebieden, bijvoorbeeld, voor een arts zijn, zijn enorm. Het aantal ja. vakgebieden voor een fiscalist zijn enorm. Dus die markt is niet beperkt, hm. die is overigens ook globaal. Ja. Want wij opereren natuurlijk in 45 landen uh, en we hebben onze producten uh, worden verkocht in 150 landen. Ja. Ja. Dus die markt is gigantisch. Ja, daar, daarover gesproken, dat is wel aardig. De Europese markt zorgt voor 40% van jullie totale omzet, volgens mij. Uh, en jullie verwachten daar groei op langere termijn. Hoe komt dat? Nou, wij opereren natuurlijk in drie regio's. Azië, Amerika en, uh, en Europa. Europa. Natuurlijk... Europa momenteel heeft wat mindere groei. Dat is ja. geen verrassing. Mm. Maar we zien dat ook langer termijn. Wij investeren momenteel nog steeds in Europa. Ja. Uh, wij zien ook heel veel mogelijkheden komen. Waarbij mogelijk concurrenten het moeilijke krijgen. En die kunnen zich dan uh, in principe aansluiten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als kluur. Um, dus wij... In principe aansluiten wordt het specifieker. Nou, dat betekent dat wij ze kunnen overnemen. We ja, kunnen gaat dat gaat het over... gebeuren de komende dat tijd? We nemen hebben eh, ook nou, ondernemingen over. Ja. Bijvoorbeeld in Nederland hebben wij Twinfield gekocht. Mm -hmm. He, die doet uh, um, uh, boekhoudprocessen uh, uh, voor 150.000 Nederlandse ondernemingen. Ja. Uh, dus ja, wij zien wel dat Wolstekluur zich continu blijft uitbreiden binnen Europa. Maar ook in dit soort business software dus. Oké, is een business software. Juist. Maar wat belangrijk is... is dat die content, dat die informatie aspect... Dat is een drage. heel belangrijke rol speelt. Ja, ja, precies. Dus het is een combinatie zo die, die, die, die informatie en ja. technologie. Maar er zijn heel veel bedrijven die dat doen op dit moment. Hè. SAP, SAS, dat zijn allemaal clubs die met, met big data uh, proberen... allemaal datastromen te interpreteren... en juist voor die, die vak-specialist iets te doen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is dat dus denk ik een misconceptie. Ja? Die, wat die doen, die zijn met name aan de -kant, zijn kant heel ja, ja, goed. Precies. Wij hebben de... de wij pakken beide. Wij maken zowel verrijken mm -hmm. de, de informatie zelf en bieden ja. die aan. En daarbovenop leggen wij een, een, een technologie die het makkelijk maakt voor onze klanten daarmee aan het werk te gaan. Precies, zodat ze begrijpen wat ze zien. Zodat ze begrijpen ja. wat ze zien en het ook heel efficiënt ja. en ja. effectief kunnen gebruiken. Precies. Um, tien jaar zie je over Wolters Kluwer inmiddels. Volgens ja. mij. Uh, in Bijna. het tiende jaar, correct. In het tiende jaar, ja. Um, hoe heb je het bedrijf zien veranderen, Bouwer? Af, afgezien van de. Uh, het internet wat meegekomen is, uh, uh, een Europese crisis. Maar hoe is het bedrijf gaan draaien? Nancy Industries is nog steeds jullie, uh, jullie CEO. Ja, een vrouw wij zijn een, uh, aan een uh, vrouw aan de top, een, uh, een ja. heel goed team. Um, mm -hmm. Een halve woord vandaag de dag is genoeg, hè. dat heb je natuurlijk na uh, een aantal jaren. Ja. Maar we hebben die onderneming natuurlijk wel helemaal gedraaid. Mm. Over tien jaar geleden hè. voornamelijk nog papier, vandaag de dag helemaal digitaal. Hele andere cultuur. Vroeger veel meer redacteuren en mensen die met papier ja. werkten, vandaag de dag uh, veel meer IT en software ja. Wiskids. Ja, precies. Yeah. Dus het ja. bedrijf van, van vandaag is een andere dan gisteren. En we zijn mm -hmm. klaar voor de 21 e eeuw. En dat vonden we heel belangrijk. Oké. Okay. In 2009, in een interview, zei je, de rol van banken bij Volterskluur. die moet eens dus een beetje, beetje kleiner worden. Is dat gelukt? De rol van zijn banken minder is minder afhankelijk geworden van financiering? Wij zijn financiering. minder afhankelijk geworden van banken. Uh, wij geven regelmatig obligaties uit. Ja. Tegenwoordig zie je zelfs dat uh, uh, belangrijke institutionele partijen zelf naar ons toekomen en aanbieden om uh, geld te lenen aan Wolterskluur. Kijk dan. Die, die geldstroom is duidelijk veranderd. Hè? Die geldstroom is banken, duidelijk veranderd. Banken verliezen wat dat betreft wel een beetje hun grip. Maar ook hun, hun aandacht op het doorhuizen. Nou, niet toch? helemaal, want die banken blijven altijd een tussenpersoon. Mm -hmm. Dus op het moment dat je uh, dat geld accepteert, ja. dan zit er altijd een bank tussen die zorgt dat uh, ja. dat op een goede manier gestructureerd wordt... en dat partijen elkaar beter te vinden. Daar is niks in veranderd, wat ja. wel zo is. Vroeger hielden de banken meer van die uh, leningen op hun eigen boek. Ja. Hè, op hun eigen balans. Dat zie je echt teruglopen. Wat is een prettige situatie? Met een bankzaken doen of met een institutionele belegger? Als ondernemer? Ik denk dat het heel goed is. Uh, beide heeft zijn voordelen. Maar ik vind voor ons als bedrijf is het makkelijker om direct met een institutionele belegger te dealen. Ja, je hoeft niet te herfinancieren ook met een institutionele belegger. Dat scheelt ook. Hè? Nou ja, als de lening afloopt, moet je herfinancieren. Dan, dat maar, dan weer wel. Uh, alles yeah. op zijn tijd. Oké. Okay. De echte groei, hè, want een procent omzetgroei, dat is natuurlijk aardig. Maar daar komen we niet voor. Wanneer gaat het echt weer gebeuren? Wanneer gaat het volle poelen omhoog? We hebben negen jaar de deze onderneming lopen herstructureren mm -hmm. uh, en dan optimaliseren. Zoals ik al zei, we zijn denk ik nu klaar voor de 21ste eeuw. Ja. Uh, ik denk dat, die is hè, al even bezig, hè, de 21ste eeuw? Die is al even bezig, maar ja. ik wil er wel bij zeggen. Uh, vandaag de dag twee derde, meer dan twee derde al digitaal. Ja. Hè, dus uh, elektronische software, online en services. Ja. Dat gaat alleen maar doorgroeien. Hm. En die hebben hogere marges, die hebben een, een betere operationele leverage... zoals we dat met een duur woord noemen. En dat betekent dat die winstgevendheid de komende jaren op basis van die toename van die digitale omzet alleen maar kan toenemen. Kan toenemen. We zullen het met argus ogen volgen. Dankjewel. je wel. Dank je wel. CFO van We gaan geld verdienen aan daglicht. Ja, want eh, als u op kantoor zit en u kijkt naar boven... dan ziet u, dat zien wij hier ook... van die eh, standaard dependerende systeemplafonnetjes... een rigel met een, met een blokje en af en toe een roostertje, een roostertje erin... en vooral heel veel TL-buizen... En dat kan beter, dachten de mannen achter Open Ceilings. Die bedachten een systeemplafond dat eruit ziet als bijvoorbeeld een strak blauwe lucht. Nou, een van de uh, initiatiefnemers is uh, Roderick Vidovois. Dag meneer Vidovois, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe? Uh, nee, e laten we eerst beginnen met. Dat systeemplafond van OpenStreetMap. Hoe, hoe is dat anders dan wat ik hier zie boven? Uh, nou, het is nou precies wat je zegt. Uh, die panelen die hier uh, boven zitten, het zijn toch wat deprimerende, bedrukkende hè, uh, gipse plaat eigenlijk. Uh, die vervangen wij voor fotopanelen met erop een afdruk van een lucht. Dus inderdaad, uh, verschillende wolkendekken met overhangende uh, bloesemtakken bijvoorbeeld. En die verlichten wij dan van boven met uh, daglichtlampen. Dus het zijn speciale lampen die het daglicht nabootsen, waardoor je inderdaad de illusie krijgt van een dakraam. Maar je hebt nog wel steeds die, die, die lelijke lucht. Ja, we maken gebruik eigenlijk van die, van die liggertjes. Ja. Uh, die maken we juist slim gebruik van door een soort uh, frame uh, erin te leggen, een aluminium framewerk. Ja. Waardoor je een soort rassen van een dakraamkozijn kan zijn, eigenlijk namaakt. Dus, uh, dus het, het lijkt alsof je. Precies. Hoe ben je erop gekomen? Uh, um, nou, het, het is naast uh, mijn twee kampioens Michiel en Jeroen. Die, ja. uh, we zaten te bedenken: het gebeurt veel met, uh, met muren, uh, hè, kunst, uh, het wordt geschilderd, de behang. Maar met de plafonds gebeurt eigenlijk niks. Nee. Terwijl met dat perspectief. Veel te doen is. Ja. En iedereen heeft een hekel aan systeemplafonds. Het zijn de meest standaard deprimerende ja. kantoorplekken, zeg maar, of zorgomgevingen. Die hebben allemaal zo'n systeemplafond. Dus uh, ja, dan, uh, dan kom je al snel op zo'n uh, zo product. Ja, maar dan moet je toch opkomen? Ik moet zeggen, ik heb nooit mij bezig gehouden met systeemplafonds. Behalve dat ik dacht van, god, dat zijn toch wel lelijke dingen. Maar het moet kennelijk, want je moet ergens je licht kwijt. Nee, ja, je rolt er langzaam in. Ja, ja. Het is inderdaad, uh, je gaat denken aan plafondschilderingen. Dan, dan kom je bij je systeemplafonds vaak terecht. Ja. En dan ga je kijken, kan je die, die platen kan je daar iets mm -hmm. mee doen? Uh, en dan ga je langzaam met verlichting werken. En dan zo rol ja. je er langzaam in. Want ja. je moet wel, het, het wordt wel een duur, veel duurder systeem dan nu. Want nu komt er een een blokje geperste... Uh, uh, uh. Klopt, ja, het is ook geen vervanging voor het zeggen, Het is echt een toevoeging aan het ja. interieur. zeg maar. Het is duur of niet? Wat, uh, wat kost het meer dan gewone uh, een gewone systeemplafond? Een standaard plaat, is dus inclusief die daglichtverlichting, ja. het armatuur, uh, design en uh, het framewerk hebben ja. we het over had. Is het ongeveer 300 euro per verlicht fotopaneel. Uh, dus, maar, en dat, ja, is, dat is 60 bij 60. Dat is 60 bij 60. Goed, en uh, nou, vaker dan heb je aan 4, 6, 9 panelen genoeg om een ruimte uh, ja, toch zo op zo'n manier okay, te, te veranderen. Even. Dus je kan in het systeemplafond. Een, soort, een stuk maken waarbij ja. het lijkt alsof je precies, echt vanuit door de -tandart tandartsstoel toch kijkt. Terwijl je nou, precies, ja, tandarts is natuurlijk mond, mond heel interessant. Het wordt er afgebroken, uit. hoe het buiten eruit ziet. Precies dat, inderdaad, ja. ja. ja. Is er veel belangstelling voor? Ja, absoluut. Ja. Wat, we wat, echt, is, wat is de omzet geweest? Wanneer is je begonnen? Uh, in 2009 zijn we officieel begonnen. In halfweg uh -huh. 2010 waren we klaar met de productontwik uh, productontwikkeling. Ja. Uh, dus eigenlijk vorig jaar het eerste echt volledige jaar gedraaid. Ja. En toen hebben we ongeveer 3 ton omzet gedraaid. En ja. dan proberen we nu dit jaar te verdubbelen. En jezelf geen salaris geven en alles weer terug maakt. Weinig salaris, veel nee, terug investeren, ja, ja. Helemaal goed. En waar doen jullie dit nu? Alleen in Nederland vooral? Uh, nou, we zijn uh, voor, voornamelijk in Nederland nu, maar we, zijn, uh, we richten ons op Scandinavië veel. Ja, uh, weinig daglicht daar, veel donkere dagen. Okay. Iedereen is daar ja. depressief. En uh, daar zien we echt een goede markt. Okay. Daar, uh, de crisis is daar ook nog niet echt toe geslagen, hmm. hebben we het idee. En, en, en daar kan nog... het nog. Precies. En nou, de Sixteinse Kapel, dan heb je ook handel in Italië. Sorry, maar niet? Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Dank voor je komst en de studio Ik woon van video uh, van Open Sealings. Dank je. En als u ook goed geld verdient met bijzonder ondernemerschap... dan kunt u ons mailen in tros.nl. Informatie uit het programma vindt u terug op onze website. www.trosinbedrijf.nl En op TNX-pagina 257 wij gaan naar het nieuws van twee uur. En daarna dan is er uiteraard zoals elke week hier bij de Tros tussen twee en half drie. De Tros Autoshow. Dan aandacht voor Opel. Ja, en we gaan rijden met een bijzonder beest. Tot zometeen. Samen thuis, samen trots. Werkt hij bij de Russische staatsomroep. Maar s'avonds beheert hij de Facebookpagina's van de protestbeweging in Rusland. Ten Facebookgroups. 10 Facebookgroepen. Roestem Davidov is klaar met Poetin. Poetin, hoe gaat dit? Een portret van een Rus die verandering wil. Je in school. Time is over. Vladimir Poetin, 12 jaar aan de macht. Het is genoeg. Morgenavond, 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.